Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan de helft van de juffen en meesters op basisscholen... heeft afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag... van leerlingen, ouders of collega's. Dat blijkt uit een enquête waar 1100 leraren aan meewerkten. Leraren worden vooral vaak uitgescholden en geïntimideerd... door kinderen of hun ouders. En ook voelen leerkrachten zich soms onder druk gezet... om bijvoorbeeld een kind over te laten gaan. Toch voelen de meeste docenten zich wel veilig op de basisschool. De Nobelprijs voor de Vrede moet dit jaar worden gedeeld. De Belarussische activist Ales Bialyatsky en twee mensenrechtenorganisaties uit Oekraïne en Rusland gaan ermee vandoor. Ze hebben een uitstekend outstanding gemaakt om te war crimes. Het comité vraagt net als vorig jaar aandacht voor de mensenrechten in de voormalige Sovjet-Unie. Bij het station van Bergen-op-Zoom in Brabant is gisteravond een vrouw van 19 op het spoor geduwd. Volgens de politie gebeurde dat met opzet. Reizigers die het zagen gebeuren hebben de vrouw van het spoor gehaald. Ze heeft inmiddels aangifte gedaan. Een vrouw uit Middelburg is opgepakt. De Britse prins Harry en zanger Elton John stappen naar de rechter. Ze klagen de klant The Daily Mail aan. Dat is een tabloid die echt alles doet om celebrity nieuwtjes en scoops te brengen. Prins Harry en Elton John zeggen dat de klant hun telefoons heeft afgeluisterd. En dat niet alleen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. De krant zou ook afluisterapparatuur hebben geplaatst in de huizen en woningen van de beroemdheden. Politieagenten zouden zijn omgekocht om privéinformatie over deze beroemdheden te geven aan de krant. En de klant zou ook nog de bankrekeningen van de celebrities hebben zitten neusen. De klant zelf ontkent trouwens alles. Dan nog het weer, vooral in het zuiden en oosten opnieuw een zonnig dagje. In de rest van het land meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog. En het is een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de RA7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Bende den Hoever, drie kilometer met een kwartiertje vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 En uh, Pim is er niet. Pim is met vakantie. 11 dagen. En uh, ik ben er dus met mijn echtgenoot. En uh, ik, ik heet iedereen weer welkom. Uh, ik heb de telefoon aanstaan omdat uh, de, de hond eventjes uh, bij de dierenarts is. Om, uh, om zijn gebied schoon te laten maken. Dus ik kan onderhand gebeld worden. Maar we gaan nu beginnen weer met de intro en het uh, eerste nummer. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti hij is op de radio spel te horen. Let me tell you all the story about a mouse named Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money, money flow. But fuck that little mouse cause I'm an albatross. I'm an albatross. House. Yeah, Lori said she was a mouse Ja, daar ja, zijn goeie. we weer. <laughs> uh, we, zijn, uh, we hebben Roy aan de telefoon en die wordt zo doorverbonden naar de Stel vork. Ik ga sterkje 1 Ja. Stel. Dus, nou, ben je zover, uh, Henny? Roy, ben je er al? Roy is er al, ja. Roy? Ik je sterkje 1 in ja. Zal ik even die kant op komen? Ik zie geen sterretje. Oh, nee, op de telefoon, Liefie. Oh, is dat zal ik de telefoon moeten doen. Oké. Okay. En dan één doen en omhoog. De op de telefoon defect vet, zegt hij. Oké. Okay. Uh, telefoon twee. We gaan... Telefoon twee. Nee, sterretje, sterretje één. Blijf er. Sterretje, sterretje één. Doe oh, je nou wel? Ik weet het niet. Roy, ben je er? Nee, doe maar even een plaatje, dan uh, kom ik jouw kant op. Heel goed, uh, Roy. <laughs> yeah. Ja. Oké, okay. uh, Roy, ben je er? Ik ben er. Oké. Okay. Ging even niet goed hier. Het kan gebeuren, kan gebeuren. Ja. techniek staat voor alles, hè jongens. Nee, nee, nee. Komt allemaal goed. Ja. Uiteindelijk. Het het. Roy. Ja. <coughs> nou, wat is er allemaal bij Zandvoort Insight? Bij onszelf was het de, deze week, wat ik eigenlijk al vorige week zei... ...en ja, toch wel een rustige week. Er zijn er eens al wat dingetjes gebeurd... Natuurlijk zoals uh, dinsdag was het Coming Out Day. Um, dat, daar uh, was uh, wethouder Bluis. Ging daarvoor speciaal om vier uur naar de Bodaan. Want daar, wa ja, daar was de Tour d'Amour in, uh, in de Bodaan. Ja. En dat was een uh, theatershow voor ouderen. Die uh, ingaat op het thema diversiteit ja. en inclusiviteit. En dat was een groot succes. En uh, ja, daar was Wethouder Bluis even aanwezig om toch uh, deze actie van de Bordaan te steunen. En uh, ja, dat werd enorm gewaardeerd. Oh, mooi. Uh, 6 oktober heeft weer het Cultuurcafé plaatsgevonden, in uh, dit keer in Pluspunt. Daar was trouwens Wethouder Bluis ook aanwezig. En uh, daar ja, het Cultuurcafé is een nieuw initiatief binnen Zandvoort. Waar alle culturele ondernemingen, Stichtingen. Uh, muzikanten, het maakt niet uit als ze maar met cultuur te maken hebben daar we welkom zijn om te brainstormen en uh, deze cultuurcafé wordt een paar keer per jaar georganiseerd door de gemeente Zandvoort en uh, dit is om de cultuur binnen Zandvoort te verbinden en ook te stimuleren om culturele activiteiten te organiseren binnen de gemeente oh. dus dat, uh, dat is ook uh, gebeurd uh, Verder uh, is uh, gisteren, of nee, vandaag is de voorlees, uh, is het voorlees, nationale voorleeslunch om half twaalf uh, geweest tot één uur, dus het is bezig. Uh -huh. uh, en dat is in de blauwe tram aan Louis de averscarée 1 en uh, daar, uh, ja, daar... Uh, is uh, de voorlezenlunch uh, met het boek geschreven door Bart Chabot. En toevallig heb ik gisteren Bart Chabot ook ontmoet bij de televisiering Gala. Dus dat is wel heel erg toevallig. En um, ja, dat is natuurlijk een nationale voorleeslunch om ja, toch het lezen te stimuleren binnen Nederland. En daar doen we alle bibliotheken in Nederland aan mee. En wie gaat daar natuurlijk weer uh, voorlezen, dat is... Uh, toch uh, ook uh, wethouder Bluisheer, dus dat is wel <lacht> grappig. Ik heb je druk gehad vandaag, op uh, deze week. Nou, ja. Verder, um, verder staat er nog uh, voorkomende zondag op het uh, programma nog uh, genoeg. Uh, nu ben ik even mijn tekst kwijt. Oh ja, er is een loop met honden voor het KWF. En uh, daar uh, gaan uh, een aantal, uh, ja, toch... Uh, mensen loop uh, wandeltocht maken... met de Brenner Speciaal voor het KNWF. En dat... Uh, is dat specifiek 5, voor 6... Brenner Sennerhonden? Wat zeg je? Is dat specifiek voor Brenner Sennerhonden? Of mogen alle... Ja. Nee, Brenner Sennerhonden. Alleen Brenner oké. Okay. Ja. ja. En daar doen we er 65 aan mee. Jeetje. Ja, dus dat is een soort van sponsorloop. Wordt georganiseerd door... Uh, Lola Berner en... Uh, ja, heel erg leuk. En uh, ja, dat wordt, gaat plaatsvinden uh, plaatsvinden in Zandvoort. En uh, die zal je vast wel tegenkomen op het strand van Zandvoort. Want de honden mogen weer op het strand, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat, uh, ja. daar genieten we volop van. Ja, en tot slot gaat er komende week weer hoop politiek gebeuren. En dat is natuurlijk allemaal op Zandvoort.nl te melden. Onze website is helaas nog steeds uit de lucht, maar daar zijn we druk mee bezig. Dus die is binnenkort weer Zandvoort.nl. En we zijn natuurlijk te vinden op de social media van Samford de ja. En binnenkort komen er we weer genoeg leuke filmpjes online. En uh, tot uh, slot, ja, de strandtenten zijn natuurlijk weer aan het afbouwen. Dus. Ja. Mensen zien weer al die trailers rijden binnen de gemeente... Ja. En dat, uh, ja, dat geeft toch wel weer een zicht. En ook weer een leeg zicht op het strand. Want ja. afgelopen drie jaar hebben wij bijna alle strandtenten natuurlijk mogen staan vanwege ja. de corona. Wel dicht. Maar het gaf toch wel weer nog wat gezellige gezicht ja. van de strandtent. Ja. Ja. Ja. Maar nu krijgt de strand weer de strand terug. De strandtenten gaan weer de loods in. En er zijn nog maar een paar strandtenten op dit moment open. Want 15 februari gaan alle strandtenten dicht. En dan. Uh, ...kunnen mensen weer gewoon bij de vaste gewoon weer terecht natuurlijk. Ja. Maar en dan komen ze tegen februari, maart ja. komen ze weer gezellig weer terug... ...naar ons mooie strand van Zandvoort. Ja, en dan is het weer het teken van... ...dan gaan we weer een beetje positief weer de zomer tegemoet. Ja, zeker. En dan hopen we weer op zo'n mooi seizoen als het afgelopen jaar. Absoluut. Daar gaan we zeker voor aan beginnen. Ja. Dus, nou, prima. dankjewel Roy graag gedaan en ik ben weer van de volgende week van de partij. Okidoo, tot volgende Roy. De week. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Do Doei. Bye. Programma op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kunt u genieten van de heerlijkste en hardste hard en heavy metal muziek ooit gemaakt. Bedraaid door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. komende maandag 10 oktober sluit ik de top 80 van de beste metal songs van de jaren 90 af met de laatste 20 nummers. Ik tel dan in 2 uur af naar de nummer 1, de allerbeste 90s plaat die iets voor 1 uur in de nacht gedraaid gaat worden. Uiteraard hoor je van elk gedraaid nummer de bekende achtergrondinformatie. En komen er wederom nostalgische fragmenten voorbij van 90-jaren films en tv-series. Die wat met metal muziek te maken hebben of waar metal bands hun soundtrack aan geleend hebben. Luister dus maandag 10 oktober naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. En geniet van het allerbeste uit de metal jaren 90. Van 11 uur tot 1 uur in de nacht ben ik te horen. Hopelijk tot dan. Ja, dat was uh, Marcel en uh, ik speelde dus als eerste Bronsky beat en daarna B-52. En daarna nou Andemski met uh, Killer.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 We hebben nog geen berichten binnengekregen... van wat er in uh, goedemorgen Zandvoort morgen is. Ik ga kijken of ik het op uh, internet terug kan vinden... maar tot nu toe heb ik het nog niet gevonden. Dus dat, uh, dat houdt u nog te goed. Okay. En de krochten en uh, weet ik ook niet wat daarin is. Dat heeft Pim niet doorgegeven. Ik hebben hem ja. goed voorbereid. Oké, ik draaide het Heaven 17, Temptation... en nu Ronald Goedebold met... Back supermarkt. Ik sta in de supermarkt, sta ik bij de kassa. En die vrouw die vraagt aan me, spaart u zegels? Ik zeg ja. En pas omdat ze een hele trits heeft afgescheurd, zeg ik, oh nee, die heb ik al. What te fucker. En ik weet niet of ze dacht dat ik hotel was of zo, maar ik denk het niet, want dat woord zal ze niet gekend hebben. Nou, wat ik super erg vind bij die kassa, mm -hmm. zeker in sociaal opzicht, is die loopband waar je je boodschap op moet leggen? Dat trek ik niet. Dat is een crime voor mij, zeker in het sociaal opzicht. Omdat er zijn altijd mensen die dat scheidingsbalkje voor tussen de boodschappen iets te venijnig moeten neerleggen. Met iets te veel panache. Iets van. Dit is mijn boodschap. Doe even normaal. Gewoon even rustig gewoon. Het zijn volgens mij allemaal control freaks. Bezig met ordenen en afbakenen en zo. Ik haat control freaks, jongen. Bij mij thuis is het één grote teringzooi. Als ik ergens kom, mensen zeggen, doe alsof je thuis bent, dan begin ik meteen te zoeken. Dan zeggen we ze een je naar, en ik zeg, ik weet niet, maar dit doe ik thuis ook. <lacht> een tering, sorry. Alleen... Kijk, ik... ik ben vet relaxed met het scheidingsbalkje. <lacht> Bij mij is dat gewoon uh, flum. <lacht> Kijk maar of verdrietig er iets <lacht> Gewoon chill. Alleen dat is niet genoeg, want soms staat er zo'n control freak achter je. Heb je dat balkje nog niet neergelegd? Ben je nog bezig met je boodschap? En dan voel je al die blik brand in je rug. Met die boodschap van: Leg dat balkje neer, leg dat balkje neer. En dan kun je ze fokken. Dat doe ik altijd, dan kun je ze fokken. Wat ik dan altijd doe, ik leg mijn boodschap op die band. Ik leg mijn boodschap op die band, leg mijn boodschap op die band. Koop je één Toblerone, die leg je dwars neer, tak. En als zij dan zijn ze beginnen: Ah, is de Toblerone. En dan ga je door. Met je dat is mijn strijd. Want je hoort vaak dat mensen van mijn leeftijd onverschillig zijn. Er heerst een epidemie van onverschilligheid. Schijnt hoor, interesseert mij ook geen flikker, maar... <lacht> Volgens mij betekent dat dat zij vinden dat ik me boos maak om de verkeerde dingen. Daar heb ik geen boodschap aan. Wie zijn, wie zijn zij om te zeggen waar ik me boos over mag maken, of niet? Zij weten toch niet wat ik tegenkom? Zij weten helemaal niet wat mijn strijd is. Ze weten helemaal niet wat ik tegenkom. Ik koop een doosje thee van Pickwick. Zet erop 20 zakjes voor één kopje. Nee, ik krijg ze er niet in. <lacht> nou, ik zal heel eerlijk zeggen. Ik heb tegenwoordig steeds vaker dat als ik naar het journaal heb zitten kijken. Dat er niks echt is blijven hangen. Niks wezenlijks blijft hangen. Dan heb ik naar het journaal zitten kijken en er komt echt alles voorbij. Hè? Aanslagen, terrorisme, Gaza-strook. En het journaal afgelopen doe ik de televisie uit. Dan zit ik naar zo'n zwart scherm te staren. En dan denk ik maar één ding, dan denk ik alleen maar... Wie noemt zijn zoon nou Conny Mus? <lacht> en voor de rest blijft nog niks, hoor! <lacht> en ik, ik heb het wel eens nog erg gehad. Ik heb wel eens, nee, één keer heb ik nog erg gehad. Ik heb wel eens toen ik ziek was... een hele middag op televisie naar turnen zitten kijken. Ik geef geen fuck om turnen. Helemaal niks. De volgende dag ben ik beter, ik loop over straat, ik struikel over een stoeptegel, ik corrigeer en ik groet af. Wat is dat? Ben ik de enige, ben ik de enige als ik ochtends een beschuit uit de verpakking haal en hij is kapot, dat ik dan met een mes met boter de randjes van die stukjes ga insmeren met boter, hem dan weer terug in elkaar duw, alsof het een hele beschuit is hem dan ga smeren. Alsof het een hele beschuit is, dan muisjes op doen, Alsof het een hele beschuit is. En dan na de eerste hap, als die in mijn gezicht ontploft, alle stukjes die op de grond liggen al springend fijnstand terwijl ik roep hoeren beschuit, hoeren beschuit. Ben ik de enige? Ja. Ik heb laatst in de winkel echt vijf minuten voor mijn uitstand kijken, omdat voor mij in het schap. Voor mij in het schap in de winkel stond een, een anderhalve liter fles Sanex douche shell anderhalve liter? Dat is zo'n grote fles, hè? Hoe komen ze bij dat de behoefte is aan zo'n koeienrote fles? Wie zijn die mensen? Je weet dat er marktonderzoek wordt gedaan. Zou het de pech van Sanex zijn dat ze net bij hun steekproef... alle vreemde mensen in Nederland... met rare douchegewoonten hebben opgebeld? Epef! Red. En ik douche regelmatig met mijn pony Rita. Wat ik behoefte aan heb, is een grotere fles. Zodat wij, Rita en ik, elkaar kunnen insmeren. Ja, ja. Wordt dat gewerkt? Dankjewel. je wel. Nee, ligt zeker aan mij. En iedereen gaat er maar aan mee. Iedereen. De ongeschreven protocol. Iedereen gaat er maar aan mee. Ongeschreven wetjes. Of de geschreven wetjes. Hm, soms nog erger. Je mag, je mag bijvoorbeeld niet bellen in een auto zonder Gens set Dat is het regeltje. Je mag niet bellen in een auto zonder Gens set Houd iedereen zich aan. Je mag wel met je autootje door de McDrive. met een volledige maaltijd op je schoot. de snelweg op. niks aan de hand, niks aan de hand. Telefoon aan je hoor, boe, boe. Big Mac aan je hoor, hee, hey. Kijk, en daarom neem, ik, daarom neem ik nu altijd een willekeurig voorwerp mee in de auto. Willekeurig voorwerp. Mocht ik worden aangehouden voor bellen in de auto. Dat als ik word aangehouden voor bellen in de auto, staat agent nou, naast mijn auto op een ruitje te tikken zo, tik, tik, tik, tik, tik, ja, ja, ja. Wat zijn dat dan, meneer? Nee, nee, hoezo? Wat heeft u daar dan in uw hand? Maar dit is een blik kalfsragout. Ja. Meneer, waarom doet u een blikkalsragoed tegen uw hoofd aan? Ja, telefoon mag niet hè. De is interessant, hè? De vind ik kick, omdat... Als de uit de blik komt... dan heeft het nog de vorm van het blik. Dan kun je zo in je hand houden, zo. Dat vind ik prettig om een kalfsogoo in mijn hand te houden. Een beetje in te knijpen, zo... Uh, een beetje tegen de kontje te petsen, Hier zit ze in de kontje, zo. Ah, aan deze kant ook, hier kun je ook petsen. Gewoon, gewoon lekker mee over de straat lopen. Gewoon lekker. <lacht> ik kom van die enquêteurs, meneer wilt we wat vragen beantwoorden. Ja, ja, ja eerst even petsen op de kontje van die kalfselhoek. Kom maar. Nee? Ah, jammer. <lacht> en mee gooien, dat vind ik ook fijn om met een kalfselhoek te gooien. <lacht> maar ik zal mensen nooit ongewild confronteren met een vliegende kalfselhoek. <lacht> Uit principe, doe ik niet. Wat ik doe, ik laat ze ervoor kiezen. Ik kan naar een autowaststraat. Bij een autowaststraat is er een bord, zo'n menu van wat je met je auto wil doen. Zo heb ik altijd onderaan met stiftbike, bike nummer 7 het. kalfsragout <lacht> En als er dan mensen zijn die voor het hele menu kiezen, sta ik aan de andere kant van die autowaststraat, komt die schone auto naar buiten. FASH! Ja. Dan maar zo! Ik, ik zal je heel eerlijk zeggen.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 A rap hoe Move their body to and fro Hit me with your rhythm stick Hit me hit me Das ist gut, sehr fantastique Hit me, hit me Hit me Hit me with your rhythm stick It's nice to be a lunatic Hit me Hit me Hit me was dus de Jury, Ian Jury en de blockheads hit me. With your rhythm sticks. Nou, het is weer oktober en buiten dat wij allemaal nu gaan stoppen met uh, roken, want het is toptober dan altijd, hè? En die frustratie van het niet roken, gaan we eraf uh, wandelen in de AWD in de PWN om de om de herten weer te zien. En Sandford uh, Marketing uh, organiseert deze maand een aantal van die wildwandelingen. Maar je kan gewoon natuurlijk zelf ook uh, de duinen inlopen en uh, de herten zien. Dat Mo moeten we dan wel gaan dus doen, we... hè? Ja. ja. Ja. Neem ik mijn zaag ook mee? Je zaag? Ja, dan kan ik toch zo'n het wei uh, afzagen? Die hebben ze toch helemaal op zijn moois dan? Ja. Of we moeten we wachten tot ze ze afgooien? Ja, ze moeten nog gaan vechten. Hè? Ze zijn nu alleen maar aan. Burnen. Oh, dan kan er eentje maar met eens vechten. Ja. Net is dat verschrikkelijke ding wat we op televisie zagen. Die Thaise granaal. Die, die ganaal, ganaal Dat ze hun oog, oog afknipte. Ja. Zodat hij meer eieren Eindje gaf. Eieren gaat leggen. En dat zitten mensen te eten. Nooit meer, nooit meer eten, Thaise granaal. Ja, maar die taaien zeiden dat het overal in de wereld gebeurt. Ja, hoor, en net in Nederland ook. Met die kleine, kleine granatjes van ons. Zie je nee, dat als die voor? Die kleine granatjes, die worden op zee gedaan. Nee, dit zijn, waren die grote granaten. Ja, dat snap ik. Maar die kleine granaten doen ze toch niet? Nederlands nee. granaten. Dus het is niet overal. Dus hij, nee, maar krealt... die grote. Er ja. worden over de hele wereld grote granalen gekweekt. Oh, gekweekt? Niet gevangen, maar nee, gekweekt? Nee, dit is gekweekt. Het waren ja. ook gekweekte granalen waar het over ging. Oh, die mag je wel makkelijk. Nee, natuurlijk mag je die niet uh. martelen. Maar dat is nou eenmaal. Nou zit, ik nou zit ik. Van martelingen gaan we over. We waren bij beurlende herten die, die, die, die lekker uh, allemaal mooie vrouwen uh, achterna gaan. Dierings. En dan kom jij weer uh, met, uh, met een dierenmishandeling aan. Wat is dat nou weer voor een overgang? Nee, het is gewoon. Beurlende herten in de duinen. En die kan je gewoon lekker gaan zien als je stopt met roken. Oh, Zo'n beetje en, Chewbacca. Uh, een beetje, ja. <laughs> nou, nee, nou ook weer niet helemaal. Oh. Dus, uh, <laughs> maar dat, uh, ja, dat, ja. Oké. De duinen staan dus weer vol van alle testosteron. Ja. Ik moet zeggen, die paarden merkten dat echt. Ja, ja. De eerste paar jaar dat ik er stond met, uh, met rood... Het best wel iets van. Uh, ik weet niet wat er allemaal gebeurt hoor. Maar of hij hoorde het wel, gewoon het burlen. En hij hoorde het burlen. En hij hoorde met die gewijen tegen elkaar aan gletsen, Dat, ja, het, dat ja, komt ja, straks ja. dan weer. Ze we zijn nu alleen maar aan het burlen. Dus Oké. Okay. Ja, nou, veel, veel burgplezier. Oké, okay, dan gaan we weer. Joeg. Zo, so, we hadden het net over Thailand, over mishandeling van dieren en zo. En er komt weer een klimaattop van de VN. Wie denk je dat die gesponsord wordt? Klimaattop van de VN? Ja. ja ik denk die rijke Amerikanen. Nee, de grootste vervuiler van de wereld. Shell. Nee, nee, nee, nee. Coca-Cola is de grootste vervuiler. Is Coca-Cola de grootste vervuiler? Coca-Cola, ja. Ja, Wil je dan maar ja. stoppen ermee te drinken? Ik, ik, ik drink geen coca-cola, ik drink een andere soort cola. Maar goed, is dus inderdaad dus door de vele plastic flessen die ze, die ze uh, maken... Uh, is het de grootste vervuiler van, uh, van de wereld geworden. En, uh, het is de, is de nummer één grootste gebruiker van plastic... Greenwash, ze noemen dat greenwash, hè, wat, wat ze doen. Als ze zo'n klimaattop uh, sponsoren, heet dat greenwasje. Ja, ja, en dat, houdt in, eigenlijk als ja een paar. dat houdt in dat vervuilende bedrijven doen alsof ze duurzamer zijn ja. dan ze zijn. Ja. ja, vier jaar lang hebben we met onze jaarlijkse merkcontrole vastgesteld dat Coca-Cola 's werelds grootste plasticvervuiler is, volgt uh, Priestland. Het is een verbazingwekkend dat een bedrijf... dat zo verbonden is met de fossiele brandstofindustrie... zo'n belangrijke bij, uh, klimaatbijeenkomst mag sponsoren. Het is raar, toch? Ja. ja. Coca-Cola heeft nog meer rare dingen. Coca-Cola is in opspraak geraakt... omdat het, uh, de uh, mediacampagne Homo zou weren... Uh, in de share virtuality Coke. Oh. Het is mogelijk om een digitaal blikje met de naam van de ontvanger te sturen... via bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Het woord straight, uh, heteroseksueel, ja. wordt daarbij wel geaccepteerd... maar het woord gay, homoseksueel, wordt niet uh, geaccepteerd. En uh, de tekst die uh, verschijnt wanneer het verboden woord wordt ingetypt... is, oeps, let's pretend you didn't type that. <laughs> dus, dus je mag niet eens zelfs het woord vrolijk intikken. I'm so gay. Nee, Ja. nee. Waarom wow. nee. dan losers, hè? Ja, maar Deze. goed, dus... Uh, de, uh, ja. Niet meer kopen, Coca-Cola. Coca-Cola is dus een beetje een fout in de, uh, bedrijf. In uh, de banden mee. Ja, nou ja. <laughs> Hopen. Ze <laughs> waren mag ook hoofdsponsor trouwens bij de Olympische Spelen van uh, Oké. Okay. Coca-Cola. Daar staat ook wel een luchtje aan, toch? Dat, uh, was dat die winterspelen? Er waren de winterspelen. Was ze al die, van, die energie uh, in pompt omdat er geen, uh, geen kou was? Was dat niet China? Ja. Oh, dat was China, dat oh. was niet Sorsi. Sorsi okay. was, uh, was okay, degelijk. Nou. <laughs> maar goed, uh, goed Sorsi is natuurlijk Russisch. En daar zijn natuurlijk ook de homorechten uh, veel besproken onderwerp. Ja, dat zeggen ze wel. Dus, uh, ja. Hebben ze een hekel aan. Dat en een en beetje, en aan Oekraïners. Nou, hebben ze geen hekel aan. Nee, dat is niet waar. Russen hebben geen hekel aan Oekraïners. Nee, maar goed, nee, ja. ze maken ze wel dood. Ja. Maar, maar goed, ja, dat, dat, ja. dat is, uh, dat is een ding. weer een hele andere koek. Goed, ik speelde net uh, for Non Blondes. What's up? En nou uh, Kevin Roland met uh, Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen. We gaan alweer richting de, het, het nieuws van één uur. Uh, niet voordat ik gezegd heb wat er in uh, Goedemorgen Zandvoort is morgen. Uh, om tien uur komt wethouder Gerard Gert jan Bluis... die hebben het wel druk gehad dit weekend... over de begroting van Zandvoort praten. Uh, daarna Jasper Molenaar en Friso Marion... over de Veteranendag in Zandvoort... Dan komt Suzanne Jansen, en dat is een stand-up comedian... en die komt uh, zondag in Amsterdam Beach Hotel. Daar gaan wij straks kaartjes voor halen. Kijk, dat wordt weer lachen. Ja, en dan om even over elf komt Annelies Engel... van Zandvoort Business Ladies. Dan, daarna komt Anne uh, Taris, jongerenwerk Zandvoort. Dan Marianne uh, Hulsken over de klaviasvereniging... Faber, eh, als eh, troef ter zielen. En dan komt Gerard Kuiker, Kuiper eh, de terugloop eh, in de so seniorenvereniging. En het programma wordt gepresenteerd door eh, Roy van Dongen. Gerard Kuiper, is dat die echt wethouder Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar de seniorenvereniging ging zo ontzettend goed. Die hadden we vorig jaar nog in het programma. Ja. En dat ging zo goed. Maar goed... Dit was yeah. uh, Martin and Muffins, Echo Beach en nu uh, Scatman. Scatman. I'm a scatman. a scatman. brother, so can you? I'm a scat man.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 in...